12 uur, het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, opnieuw twijfel over kroongetuigen in liquidatieproces. Tientallen gewonden bij rellen in elektronicafabriek China. En Europese vrachtwagenchauffeurs voeren actie in Brussel. Veel bewolking en vanuit het zuiden volgen fikse buien. Daarbij komt het tot onweer en windstoten. Verder staat er vooral aan zee een stormachtige wind. 18 graden is het in het noorden en het kan 22 graden worden in het zuiden. Vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden nog buien. Morgen dan zijn er wolkenvelden met af en toe zon, maar ook weer buien. Dan wordt het maximaal 18 graden. Een explosieve ontwikkeling in het Amsterdamse liquidatieproces. Opnieuw is er grote twijfel ontstaan over de betrouwbaarheid van de kroongetuige Peter La es, Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, dat proces was bijna afgerond. Wat is er nu gebeurd? De laptop die hij in de gevangenis had, is in beslag genomen om veiligheidsredenen. En de mensen die over zijn veiligheid gaan, kwamen op die computer allerlei documenten tegen, die ze toch maar van groot belang vonden en daarom hebben doorgespeeld aan de officieren van justitie. En dit is nou dat belangrijke materiaal waar het OM uitstel voor vroeg. En wat staat er in die stuk? Het zijn onder meer een enorm dik pak papier... dat eruit ziet als een manuscript van een boek, titel De Droomgetuigen. En het zijn heel belangrijke aantek aantekeningen van Laes uit zijn computer... die, en nu komt het, kunnen aantonen dat hij heeft gelogen over zijn verklaringen. Uh, Laes zegt het zelf in een van die stukken. Hij heeft niet de waarheid verteld, waar hij wel toe verplicht was... volgens de deal die hij heeft gesloten. Hij heeft gelogen onder meer over een ontmoeting met Willem Holleder... waarbij deze de opdracht voor een moord zou hebben gegeven... En hij zegt zelf nu dat hij een nep verhaal heeft verteld... over de moord op drugshandelaar Kees Houtman. Hij heeft zelf gezegd dat hij geschoten heeft op Houtman. Dat heeft hij tijdens het proces steeds verklaard. De advocaten van de andere verdachten roepen al jaren... dat zijn verhaal niet strookt met ander bewijs, dat het niet klopt. En hier zegt hij het zelf in een van die aantekeningen. Hij heeft een film verzonnen over de gang van zaken bij die moord. En hij heeft in alle verhoren steeds... Het verhaal van die film vertelt. In werkelijkheid, zegt hij nu, was hij er helemaal niet bij... op de plek en op het moment van de moord op Kees Houtman. Als dat, als dat klopt, dan, dan, dan is zijn rol dus minder belangrijk dan hij, dan hij heeft voorgedaan. Ja, dit laatste is echt van belang... omdat juist zijn eigen betrokkenheid bij die moord... heel belangrijk is om zijn betrouwbaarheid te kunnen toetsen. Hm. Het maakt hem zo waardevol als kroongetuige... omdat hij zelf vieze handen zou hebben. En dit is de enige liquidatie waar hij niet van horen zeggen over verklaarde. Hij zei dat hij er zelf bij was, daarom kon het getoetst worden... Uh, de andere verdachten die zitten vast mede op basis van wat Laes over ze vertelde. En de advocaten van die andere verdachten zien zich vandaag uh, in hun gelijk bevestigd. Laes heeft gelogen. Laes was al vrijgelaten. Hij had zijn gehalveerde straf al uitgezeten. Was al begonnen met zijn nieuwe leven. Maar hij is vandaag dus toch terug in de rechtbank. Hij wordt hier straks over ondervraagd. En hij heeft nu al aangekondigd dat hij een plausibele verklaring heeft voor al deze tegenstrijdigheden. Dus dat gaan we vanmiddag horen, hoe hij dit allemaal met elkaar kan rijmen. Blijf het voor ons volgen. Dankjewel, Matthijs van de Wiel. Bij de Foxconn-fabriek in China, waar vannacht rellen zijn uitgebroken... zijn 40 mensen gewond geraakt, tenminste 40. In de fabriek worden onder meer computeronderdelen gemaakt... voor Apple, voor Dell en voor Microsoft. Correspondent Marike de Vries in China. Marike, vanochtend was de aanleiding voor die rellen bij Foxconn... nog uh, niet duidelijk. Inmiddels, uh, weet jij inmiddels meer? Ja, zoveel is duidelijk dat het gevecht rond 11 uur gisteravond moet zijn uitgebroken in een van de slaapvertrekken van de fabriek. Uh, uit een eerste onderzoek is nu naar voren gekomen dat werknemers uit twee verschillende provincies het met elkaar aan de stok kregen, wat wel vaker gebeurt omdat in China mensen uit dezelfde geboortestreek erg naar elkaar toetrekken in een fabriek waar maar liefst 79.000 mensen werken. En elkaar dus ook verdedigen als een van hen in het nauw komt. Nou, zoiets kan hier ook gebeurd zijn, alleen dan wel in extreme mate. Want bij de rellen en de chaos die ontstond waren meer dan duizend mensen betrokken. En volgens de staatsmedia zijn meer dan 5000 politieagenten ingezet om het weer onder controle te krijgen. en dat. Lukte vanmorgen om negen uur eigenlijk pas. Veertig gewonden tenminste. Uh, ook geruchten over doden afhankelijk. Drie daarna tien, weet jij daar meer over? Nee, die doden, die, daar is niets van bevestigd uh, geworden... door uh, ook bijvoorbeeld niet het staatspersbureau. Er was een verslaggever van een, een Chinese krant... die daarover uh, begon dat er tien doden zouden zijn. Dat heeft die inmiddels dat verslag veranderd in tien gewonden. Dus ik denk dat het een vergissing is geweest... Die 40 gewonden liggen uh, verspreid over verschillende ziekenhuizen. Uh, drie daarvan zijn nog wel ernstig hmm. uh, Voorlopig is die fabriek gesloten. Dat betekent uh, een compleet dorp wat eigenlijk gesloten is. Want er zijn van 80.000 mensen die daar werken, wat je zei. Nou ja, of die fabriek daadwerkelijk besloten is. Daar zijn nu de berichten ook een beetje tegenstrijdig over vanochtend. Uh, berichten verschillende media, zoals het persbureau AP, maar ook de Wall Street Journal, dat de fabriek uh, gesloten zou zijn. Dat deden ze op basis van een verklaring van de woordvoerder van, van de fabriek. Nou, wij krijgen inmiddels geen enkele woordvoerder meer te pakken. Maar het staatspersbureau hier zegt inmiddels dat de fabriek helemaal niet gesloten is. Dat er vandaag gewoon gewerkt wordt en dat er dus eigenlijk niets aan de hand is. Maar dit is het staatspersbureau. Okay. Dank je wel voor je uitleg, Marieke de Vries. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De huisartsenvereniging, de vereniging van ziekenhuizen, de zorgverzekeraars... de patiënten- en consumentenfederatie... zijn enkele van de dertien organisaties die hun handtekening hebben gezet... onder de agenda voor de zorg. Dat is een plan met adviezen aan de regering om de zorg structureel te hervormen. In het plan staan negen kernpunten, maar volgens voorzitter Martin van Rijen... zijn die negen punten in een paar zinnen samen te vatten. Ik denk dat er twee belangrijke noties zijn. Eén is hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg verder verbeteren wat nodig is in een vergrijzende samenleving. We worden met z'n allen ouder gelukkig, maar dat betekent ook andere zorgvragen. En die andere zorgvragen, soms ook meer zorgvragen, zullen gecombineerd moeten worden met een beheerste stijging van de zorguitgaven. En die twee dingen, kwaliteit van zorg verbeteren wat nodig is in de toekomst, maar tegelijkertijd beheersing van de zorguitgaven, dat is de kern van deze agenda. Is dat, dat laatste punt eigenlijk niet het meest belangrijke, namelijk het beperken van de kosten? Want daar praat iedereen over tegenwoordig. Ja, dat is belangrijk omdat we ook in de toekomst... voor toekomstige generaties willen zorgen dat er goede en betaalbare zorg is... en goede en betaalbare ouderenzorg is. Maar eh, zorguitgaven die eh, verhouden zich altijd in een bepaald tempo... met de economische ontwikkeling. En als het wat slechter gaat in het land... moet je dus extra opletten hoe het met die zorguitgaven gaat. En als het wat beter gaat, kan het weer wat anders zijn. Het unieke van deze agenda is dat er naar de lange termijn wordt gekeken. Hoe moet de zorg veranderen, maar ook hoe gaan we die kosten beheersbaar houden. En die combinatie is uniek omdat je als het ware over de sector heen van de zorg. Niet ieder voor zich, maar over de sector heen moet kijken hoe dat gerealiseerd kan worden. Vanochtend was een collega van mij, Marno Remmers, was in een ziekenhuis in Beverwijk. Sprak daar met de artsen. En een van de belangrijkste punten die de artsen eigenlijk opnoemde was het vergaderen. Laten we afkomen van het vergaderen. Nu kijk ik hier in de zaal, dan zie ik 13 clubs daar zitten. Achter een tafel. In de zaal ook nog eens. Ik schat in 25 à 30 mensen die op de een of andere manier verbonden zijn met uh, al die clubs... is dit niet het grootste probleem in de zorg? Veel te veel mensen die mee willen praten over het onderwerp... en er gebeurt er weinig? Nou, het bestrijden van bureaucratie is inderdaad een groot issue. Daar zeggen we ook in deze agenda wat over. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten... er gaat in de zorg tussen de 70 en 80 miljard om elk jaar. Verreweg het grootste deel van de collectieve uitgaven. Dus dat betekent dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Ga in een ziekenhuis kijken, dat is een bedrijf... wat niet één product maakt, maar duizenden producten maakt. Maar het is waar, uh, minder bureaucratie, minder vergaderen... meer zorg, uh, aan het, uh, handen aan het bed waar dat nodig is... is een heel belangrijk punt wat ook in deze agenda zit. Martin van Rijen in gesprek met Paul Sanders. Vrachtwagenchauffeurs uit heel Europa hebben zich verzameld in Brussel. Ze protesteren daar tegen goedkope arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa. Correspondent Tijn Schade is bij de demonstratie. Tijn, is het er druk daar in Brussel? Ja, het is er uh, van het vollopen. Ik ben even op, op wat afstand gaan staan uh, van de Heizel. Ik hoop dat ik staanbaar blijf, want er komen nog steeds hier luid toeterende vrachtwagens uh, aan uh, op de Heizel. Uh, vrachtwagenchauffeurs uit Nederland, uit België, uit Frankrijk, uit Duitsland. En ja, ze demonstreren zoals je al zei, hè, ...tegen eigenlijk hun eigen bazen, de West-Europese transportbedrijven... ...die goedkope Oost-Europeanen inhuren... ...waardoor de West-Europese chauffeurs wellicht hun banen gaan verliezen. En ze zijn hier in Europa, in Brussel... ...omdat ze natuurlijk willen dat de Europese Unie dit aan banden gaat leggen... ...en strenger gaat toezien op alle wetten en alle regels. Wat, wat, wat staat er te gebeuren daar in Brussel, Tijn? Nou, ze zijn hier nu bij één aan het komen. Ik denk dat ze zometeen, als ze ja, compleet zijn, uh, dan gaan ze luisteren naar allerlei uh, toespraken van vakbondsleiders. Er zijn nog wat Europarlementariërs, onder andere de Nederlandse SP-Europarlementariër Dennis de Jong, die is al uh, maandenlang met dit dossier bezig, die gaat zometeen spreken. Ze zullen niet uh, optrekken naar het centrum van de Europese wijk... waar de commissie uh, huist. Uh, dat, uh, daar hebben ze geen vergunning voor. Maar ze hebben beloofd om uh, om twee uur de zaken weer uh, op te doeken. Want ze willen niemand op de wegen tot last zijn. Mm. Maar ze zullen dus, ja, hopen, hopen ze, uh, namens wat vakbonden met concrete voorstellen komen... en echt een inderdaad willen stellen uh, hun eigen bazen eigenlijk... Uh, aan de uh, hun praktijken, praktijken van hun bazen aan het kaartje willen stellen... Ja, want ze hebben vooral problemen met die, met die enorme loonverschillen tussen West-Europa en Oost-Midden-Europa, hè? Ja, wat ze doen, dus de bazen uit West-Europa, die hebben bijvoorbeeld een postbusfirma in Bulgarije of in Polen. Hm. Uh, en daar huren ze dus goedkope Oost-Europese chauffeurs in, die rijden gewoon hier in West-Europa. Nou ja, Je kent het fenomeen, als je zelf over de snelwegen gaat door West-Europa... je ziet ze op de parkings staan. Ja, die mensen die verdienen veel, weinig, uh, veel minder. Uh, daar hoeven de baas ook veel minder over uh, afdrachten over te betalen. Nou, dat is geen, zoals dat dan heet, level playing field. Geen eerlijk speelveld. En uh, dat moet dus heel uh, snel aan banden worden gelegd. Thijs HD in Brussel, ik dank je wel. De rechtszaak tegen de benzinedief die inreed op een filefuik van de politie vorig jaar... Die zaak is begonnen met een incident. Man van 48 staat vandaag terecht voor de rechtbank in Utrecht voor doodslag. Verslaggever Ilan Sluis. Toen de verdachte binnen werd gereden in zijn rolstoel... Um, was er iemand uit het publiek, een nabestaande van de man... die is omgekomen uh, door de botsing in die filefuik... die uh, de verdachte bespuugde uh, en hem ook het een en ander toeriep. Uh, ja, vervolgens gingen familieleden van de verdachte uh, daar weer op in. Dus het begon wat, wat rommelig. Uiteindelijk is dat snel door de pakketpolitie uh, allemaal recht uh, gestreken. Uh, zijn de gemoederen tot bedaren gebracht. De man reed in oktober vorig jaar weg bij een benzinestation zonder te betalen. Vervolgens creëerde de politie op de A2 een filefuik om hem te laten stoppen. De benzinedief reed daarop in en daarbij kwam een automobilist om het leven. Volgens de officier van justitie had de benzinedief gebloot. De advocaat van de verdachte vindt dat de agenten die de fuik hebben opgezet... ook schuldig zijn aan het ongeluk. En de verdachte zei vanochtend dat hij de benzine niet heeft gestolen... maar dat hij van plan was om die later te gaan betalen. Minister De Jager noemt de berichten over uitstel van het zogeheten Trojka-rapport over Griekenland geruchten. Hij vindt dat het rapport van de EU, ECB en het IMF over de economische situatie in Griekenland gepubliceerd moet worden als het klaar is. Het rapport zou 8 oktober klaar moeten zijn. Maar diplomaten melden afgelopen weekend dat president Obama de publicatie graag over de Amerikaanse verkiezingen heen getild zou willen zien. Die zijn op 6 november. Obama zou geen zaken op de agenda willen hebben die grote gevolgen voor de wereldeconomie kunnen hebben. Op basis van het rapport wordt besloten of Griekenland in aanmerking komt voor extra steun. De jager vindt dat publicatie niet afhankelijk moet zijn van verkiezingen in het buitenland. Dan nu naar de ANWB. Verkeersinformatie die krijgen we van Arnold Broekhuis. Doordat de Westering van Amsterdam, de A10, richting de Koentunnel. Die is tijdelijk dicht. Er is een vrachtwagen met puin geschaard. En die weg die zal nog wel enige tijd dicht blijven. Dus het verkeer richting de Koentunnel, richting Zaannaam wordt geadviseerd om te rijden via de Noordring. Dat wil zeggen eerst via richting Amersfoort en van Amersfoort via de Zeeburgentunnel naar Noord-Amsterdam. Dan nog een file op de A2 eindhoven richting Maastricht. Dat staat tussen de knooppunten Baterdorp en de Hocht... Nog een file van 4 kilometer. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Opnieuw twijfel over de kroongetuigen in het liquidatieproces. Tientallen gewonden bij elektronicafabriek in China. En Europese vrachtwagenchauffeurs voeren actie in Brussel. Dat was het uitgebreide NOS-Journaal. Zometeen bij Kranenbarg met lunch. Bouwconnect is de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld.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 Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autolease. AlphabetAutolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Deze week bij Expert deals. Op tv's, kleinhuishoudelijk, multimedia of witgoedproducten plakt u zelf stickers voor extra hoge kortingen tot 25%. deals, Sterren plakken, extra korting pakken bij Expert.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 Supersterrendeals bij Expert. Sterren plakken, extra korting pakken. Expert is met 150 winkels altijd bij u in de buurt. Kijk op expert.nl voor het adres van uw expert. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Bert Kranenbach. Goedemiddag, welkom bij de NCRV op Radio 1. We kijken uitgebreid terug op de rellen in haren en de rol van de media daarin. Straks praat ik met de secretaris van de journalistenvakbond de NVJ... en bel ik met oud-radiopresentator Sjoors Vreulich... die vandaag een ingezonden brief naar de Volkskrant stuurde over de hele kwestie. Ook in ons mediaforum eh, vandaag met politiek commentator Max van Wezel... en columnist Jan Kuitenbrouwer gaat het over haren. Bijvoorbeeld over NOS-verslaggever Jeroen Wollaars... die vrijdag in het 8 uur journaal al meldde waarom hij met een camera in haren was. Je zou natuurlijk oh, ja. kunnen zeggen waarom daar aandacht aan besteden. Zo'n media-hype houdt het alleen maar in stand. Maar vergeet niet dat dit soort feesten in het buitenland... Uh, behoorlijk uit de hand gelopen zijn. En dat hier de autoriteiten dat in haren wilden voorkomen... of dat hier gaat lukken, dat moeten we afwachten vanavond. In de quiz ontvangen we vandaag Rinus de Groot uit Utrecht. Wilt u ook meedoen aan de nieuwsquiz? Mail dan uw naam en nummer naar nieuwsquiz@ncrv.nl. Dus nieuwsquiz@ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van deze maandag. Facebook Nederland betreurt de rellen in haren van vrijdag... maar voelt zich niet verantwoordelijk. Het is helemaal niet moeilijk om via privacy-instellingen te bepalen... voor wie een bericht bedoeld is. Daar kunnen gebruikers best zelf op letten, al dus een woordvoerster. Dat het feest uit de hand gelopen is... is volgens haar grotendeels buiten Facebook omgegaan. Merte had haar uitnodiging al na een paar dagen weer ongedaan gemaakt. Vervolgens hebben anderen de uitnodiging opnieuw verstuurd. We blijven in de haren, want de traditionele media krijgen er flink van langs na de rellen in het dorp. Na alle radio- en tv-uitzendingen van de afgelopen dagen moest het er wel van komen, zegt ook mediaadviseur George Freulig in de Volkskrant van vandaag. Is de kritiek terecht? Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u dat de reguliere media gewoon hun werk hebben gedaan? Ja, dat vind ik uh, ten principale wel. He, er, is, er is iets aan de hand. En wat is de rol van de media? Dat is, dat is om daar verslag van te doen. Uh, het publiek daarover te informeren. En dat hebben ze primair gedaan. Dan kan je een hele boom opzetten over de media. Geldt daar ook een Radio 3, Disjockey uh, toe, et cetera. Maar ik denk gewoon wat de nieuwsmedia daar hebben gedaan... hoort gewoon bij hun rol. Los van het feit dat het altijd goed is om ook naar je eigen rol steeds te kijken en ja. welk effect dat heeft. Maar was er niet op zijn minst wel veel aandacht op tv, radio eh, enzovoort in de dagen voor het Facebook-feestje? Ja, dat denk ik wel. Maar het is natuurlijk ook een nieuw fenomeen: hè? dat er via social media, we hebben dat bij de Occupy-beweging natuurlijk ook gezien, dat er een enorme kracht op gang kan komen die echt heel los staat van de traditionele media, waarbij inderdaad duizenden. Uh, soms wel tienduizenden mensen ook, zoals in dit geval, uh, op de been kunnen komen... ...kunnen gaan reageren op een bepaald fenomeen. Ja, daar kan je niet als, zeggen, als traditionele media, kan je daar niet bij staan kijken... ...en zeggen nou, we doen net alsof het niet gebeurt. Iets anders is natuurlijk hoe je daar vervolgens mee omgaat. Nee. Hè? En, uh, maar ik heb nergens uh, oproepen gehoord om te gaan zeggen... ...nou, ga eens even lekker rellen in, in haren. Zo is het natuurlijk niet. Het nee, is wel opgeroepen om naar haren te komen hè? door uh, 3FM DJ Timur Perlin bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar ja, goed, euh, dat, moet jij, dat zijn dingen die ik ook niet schaar... onder de rol van de traditionele media om op te roepen om ergens heen te gaan. Hè, dat, is een, dat is misschien inderdaad in het kader van een radio-dj die... en dat is ook precies wat ik bedoel met de media. Wat is de media? Nieuwsmedia doen ergens verslag van. Een radio d jockey of een entertainmentprogramma kan mm -hmm. misschien een oproep doen. Maar dat is iets heel anders. Maar media hebben een versterkend effect, toch? Dat, dat, dat kunt u toch wel toegeven? Oh, absoluut. Hè, ik heb net nog getweet... Uh, dat je ook nog zou kunnen zeggen... Ja, er, zou, er zou helemaal geen oorlogen zijn als er geen media zou zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk onzin om te zeggen... dat media niet een versterkend effect kunnen hebben... op een, iets wat er in de maatschappij gebeurt. Dat doen ze per definitie. Het gaat erom, uh, hebben ze daar ook een reden toe? En in dit geval zou je kunnen zeggen... Het, het, dit fenomeen, het fenomeen dat er dus via social media... een enorme beweging op gang kan komen... dat is een maatschappelijk fenomeen... waar je ook als publiek niet van kan zeggen... nou, weet je wat, daar gaan we... dat we maar naast ons neer. Maar het was terecht dat al die, al die satellietwagens daar uh, op een rijtje stonden in haar afgelopen vrijdag. Nou, ik vrees achteraf gezien uh, dat dat wel terecht was. Ja, ik bedoel, het had ook natuurlijk, ik, uh, nogmaals, het had ook een gezellig feestje kunnen worden, om maar eens wat te noemen. En ik denk niet dat het aan de media heeft gelegen dat het dat niet is geworden. Je zou je wel kunnen afvragen wat, heeft de wat is de rol van de gemeente daarin geweest. En nogmaals, ik denk ook dat je als he, uh, willekeurig welk journalistiek medium dan ook, dat het goed is om ook te kijken van wat, welke rol hm. heb je hier nou in. En in hoeverre uh, versterkt een bepaald effect onnodig uh, uh, iets? Maar het, het, het, de sfeer die er door sommige partijen gecreëerd wordt... dat de media mede oorzaak zijn van wat hier gebeurd is... die, die moet ik echt verre van me werpen. Ja. Aan de telefoon de mediaadviseur Sjors Vreulik. Sjors, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Jij stuurde een ingezonde brief naar de Volkskrant... waarin je stelt dat het wel de schuld is van de traditionele media. Leggen uit? Ja. Ah, nou uh, niet alleen, maar uh, die hebben een uh, buitengewoon grote rol gespeeld, denk ik. En ik vind wat Thomas Luning heeft gezegd ook een beetje makkelijk en flauw. Uh, flauw om te zeggen, zou er geen oorlogen zijn als er niet over bericht wordt. Uh, makkelijk, omdat het inderdaad niet alleen de nieuwsmedia gaat. Daar ging mijn stukje vanmorgen in de voskant ook niet over. Het gaat over, uh, laat ik zeggen, de oude media. In geen enkel radio- en tv-programma. En ik denk, net zelfs dat jij het dan bezonderd hebt. Uh, zijn het afgelopen dagen uh, items geweest over haren. Ja. En op een gegeven moment, uh, vanaf woensdag, donderdag, ging dat... Uh, ja, ging het vliegwiel draaien. En kon je er niet aan ontkomen dat daar iets zou gaan gebeuren? En de quote van Jeroen Wolluis, die jullie net zelf niet me horen... Uh, ja, illustreert voor mij alles. Uh, hij zegt zelf, ja, uh, waarom we hier zijn, waarom meedoen aan de media-hype... want er is eigenlijk niks, uh, niks te beleven. Nou, maar... hij gaf antwoord op de vraag. In het buitenland heeft het tot grote rellen geleid. Dus uh, vandaar dat we hier zijn. Ja, daarmee is denk ik alles gezegd. Jij vergelijkt het in je stuk met een uitzending die Mart Smeets maakte... aan de vooravond van Nederland-Duitsland in 1990. We zien hem nog staan daar in Kerkrade... Met, uh... De, de term, uh, de sfeer is hier onheimisch. Ja, ja, precies. Nou ja, uh, en het uh, was daar, ja, daarom voorafgaand uh, absoluut niks gebeurd. Uh, maar inderdaad, uh, die avond ging het helemaal mis. Want ja, uh, als je zin had uh, in een relletje, dan moest je naar, uh, naar, naar Kerkraden. Nou, dat, dat gebeurde die avond. En uh, uh, ik, uh, ik denk niet dat het allemaal de schuld is uh, van, de, van de oude media. Maar ik denk dat het heel goed is. En, en ik ben blij dat Thomas Buring dat wel erkent. Om even met z'n allen aan tafel te zitten en erover te praten. Wat is onze rol geweest? Ja. Dit goed gedaan. Uh, George, als, jij, als, jij het afgelopen, als jij afgelopen, als jij afgelopen vrijdag een, een radioprogramma gemaakt had, dan zou je er geen aandacht aan besteed hebben. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, bedoel, vandaag moet het, want er is van alles gebeurd daar. Maar uh, vrijdag, laat ik zeggen, vrijdagochtend of vrijdagmiddag. Kijk, een, een leuk klein itemje over een uh, Facebook gebeuren in, in, in een radio 2 programma, uh, prima. Maar ik, ik had er ik had <laughs> zeker niet uh, met, met, uh, met nos nee, met een satellietwagen gestaan. Nee. Dankjewel, dankjewel. Thomas Brun, reageer reageert op Shorts voorlieg? Nou ja, kijk, hij geeft eigenlijk het antwoord zelf al. Hè. Iets wordt gewoon en iets is relevant... als er duizenden, tienduizenden mensen daarmee bezig zijn online. En, uh, en dit, dat gebeurt hier. En dat het ene medium dan het andere aansteekt... dat is een fenomeen waar, waar je natuurlijk kritisch naar kan kijken. Want dat is inderdaad iets wat... Uh, hè, dat centrerende effect zou je kunnen noemen. Dat, dat speelt steeds meer een rol uh, in, het, uh, in, in, in de grotere mediacircus waar we, waar we in leven. Maar George Vreulink zegt, ze hadden er niet moeten moeten staan, die satellietwagens. Ja, en dat vind ik dus complete onzin. Want ik bedoel, er waren allerlei aanleidingen en indicaties... om op dat moment ook te denken van... oké, okay, jongens, het kan weliswaar, het kan hier in goede banen eindigen... maar er kan ook wel degelijk iets gebeuren. En dat hoeft nog ineens negatief te zijn. Ja. Hè? Ook het feit dat er in zo'n gek provinciedorp... Eh, bij wijze van spreken 30.000 mensen samen zouden komen... al was het vredig... had ook op zichzelf wel een satellietwagen kunnen verdienen. Ja, dat George Sjors reageert bijzonder. want er zou... Zijn... Nee, maar dit, dit, was, dit was toch, euh, euh, laat ik zeggen, als, als, je, als je het kleiner maakt euh, dan het volgens mij euh, had moeten worden. Uh, ik kom van het platteland. Uh, in ons dorp was er twee keer per jaar een grote matpartij met het dorp ernaast als, als de, de voetbalclubs tegen elkaar speelden. In Noord-Holland uh, loopt die kermis af uit, uh, op grote rellen. Er zijn ook tientallen, zo niet honderden jongeren aan het matten. Daar maken we toch ook geen hoogtuurschinaal uit van. Nou, reken maar als daar, als daar honderden jongeren aan, aan het matten zijn nee, en er is er mee bij. Dat het zeer echt daar. Ja, nou ja, dan lijkt, me, dan lijkt me dat absoluut nieuwswaardig. En eh, zo eenvoudig is het. Dus ik denk niet dat media... Ik voel me alsjeblieft onderweg. Hartelijk dank voor deze discussie. Nog even iets anders, Thomas Bruning. Want in de uh. Volkskrant staat vandaag een bericht van een journalist die in, in Haren was. Hij droeg een politiehesje en een politieperskaart. Werd toch aan de kant geduwd door de ME. Ook Dagblad van het Noorden meldt dat cameramensen zijn belaagd. Journalist Goos de Boer is zelfs neergeslagen door iemand van de ME. Het was een pure oorlogsverslaggeving. Al dus hoofdredacteur Michel van den Berg van RTV Noord. Heeft u bij de NVL iets over... Uh, klachten hoort, al meldingen binnengekregen? Ja, zeker. Ik heb Goos de Boer gesproken. En het is natuurlijk pijnlijk om te zien... dat mensen die inderdaad heel helder herkenbaar zijn... met zelfs een, een, een hesje van de pers... Eh, inderdaad klappen krijgen van de ME. En we zullen daar ze zeker werk van maken. Want dat is iets wat gewoon absoluut niet kan. Gebeurt dat vaker? Nou ja, juist om, om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren... is er een tijd geleden besloten om te zeggen... laten we het helderder maken wie dan de pers is. Uh, dus in dit geval wist de ME dit opperbest. En in, helaas moet ik zeggen, gebeurt het wel eens vaker. Aan de andere kant kan je ook zeggen... het, is, het zijn hele wanordelijke uh, situaties. Maar zo'n situatie zoals met Goos de Boer gebeurt... is vrijdag kan echt pertinent niet... iemand die gewoon zichtbaar is als pers... niet zich in die eerste linie van de ME begeeft... Ja. en vervolgens gewoon klappen krijgt... Uh, daar moeten harde excuses voor komen. Thomas Bruning van de NVJ en mediaadviseur George Vreulig. Hartelijk dank. We hebben ontzettend gelachen en ontzettend ons best gedaan... om er leuke dingen te maken. En dat is ons gelukt. En we zijn best wel ver gekomen. Ja, hij heeft echt zijn best gedaan, zegt hij. Toch heeft Arjan Ederveen er zelf voor gezorgd... dat hij zaterdag werd weggestemd uit Strictly Condensing. Dat laat hij doorschemeren in het Algemeen Dagblad. Zijn voorstelling Ederveenzaamheid gaat deze week in reprise... en daarvoor moet hij veel teksten opnieuw leren. Door al het getraind voor het dansen zou hij in tijdnood komen. De manier waarop we onze dans hebben gedaan was een bewuste keuze. Als je begrijpt wat ik bedoel, ik mag het eigenlijk niet zeggen... maar ik ben opgelucht dat het voorbij is. Toch kijkt Ederveen met een positief gevoel terug op de danswedstrijd... want hij viel 7 kilo af. Good evening, everyone. We beginnen tonight with breaking news. Reporting Verslaggeving die u alleen bij CNN ziet. U hoort het CNN presentator Anderson Cooper zeggen. Het is namelijk een verslag over de recente dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië. CNN heeft nu toegegeven dat daarbij gebruik is gemaakt van een dagboek van de ambassadeur. Dat is gevonden bij de plek waar hij is vermoord. Het dagboek is na de vondst aan de familie overhandigd, maar de familie wist niet dat CNN het voor het verslag gebruik heeft, uh, voor het verslag gebruik heeft gemaakt van zijn dagboek. Een source die zich met ambassadeur Steven's denkings vindt, zegt dat in de maanden voor zijn dood. Hij sprak over wat hij noemde de niet-veranderingen-threaten, specifiek in Benghazi. De source vertelt ons dat de ambassadeur specifiek de rij in islamische extremisme. de groeiende Al-Qaeda-presence in Libië en zei dat hij op een Al-Qaeda-hitlist was. On an Al -Qaeda hit list. De presentator heeft het steeds over een bron die bekend is met de gedachten van de ambassadeur. Nou, die bron blijkt nu dus het dagboek te zijn. In Vietnam zijn vandaag drie bloggers veroordeeld tot lange gevangenisstraffen... omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan propaganda tegen de staat. Een van de veroordeelden is Joe Kay. President Obama bevestigde, uh, vestigde in mei nog de aandacht op deze dissident... als een van de slachtoffers van de onderdrukking van burgerjournalistiek in Vietnam. Joe Kay kreeg met 12 jaar de zwaarste gevangenisstraf. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de Ja, is de Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De zaterdag bracht de Avro top op voor de zoveelste keer op de buis. Gerard Ekdom nam dit keer de plaats in van topop icoon En ondanks dat er uh, 305.000 mensen keken... verlangden we ook terug naar het echte officiële top -op, dat vanaf 1970 18 jaar lang met groot succes wekelijks te zien was. In 1976, het programma bestond toen al zes jaar... zond top -op uit op Oudjaarsavond. En dat leverde de nodige hilarische grappen op. Ah. Goedenavond dames en heren, we zijn hier vanavond met een zeer speciale... Ik krijg zojuist een seintje van de regisseur dat we kunnen beginnen. Goedenavond allemaal, daar zijn we dan met een zeer speciale aflevering vanavond. Een overzicht van een jaarlang hits in Nederland. We zijn hier op dit moment in het zenuwcentrum waar alle gegevens binnenkomen, worden verwerkt, uitgetypt, et cetera. Voor ons in eerste onderwerp vanavond krijg ja, dag allemaal. Dus in 19. Juffrouw Bruin, Dank u wel. In 1976 hadden we dan 320 nieuwe platen in de hitparade. En we dan de top 10 van 1976. Op de tiende plaats meteen nationale trots. De man spreekt geen voort Nederlands. Kwam van de Antilles naar Rotterdam. Ging door naar Duitsland. Ik heb het over Bonnie M. op een tiende plaats. Daddy Cool. We hebben een discussie over Topop, hoorden we nou Krijn Tornga? Nee, Advisser Ad kondigde Krijn is Krijn Tornga. Ja, ja, ja. En Advisser kondigde Krijn gaan aan. Dus we zaten allebei in. Ze he? zaten er al in. Gelukkig. Kijk, ja, Boniem, 1976. Topop 3 heet het nu. Iedere zaterdagavond om 8 uur te zien op Nederland 3. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, het grote Zwarte Piet is begonnen. Wie is er schuldig aan de rellen in Haren? Uh, verdachte nummer 1, de media. Bij mij aan tafel Jan Kuitenbrouw, columnist bij Altijd Wat en NRC Handelsblad. En taalstratege. Goedemiddag. Hi. En Max van Wezel, columnist uh. bij Vrij Nederland. En presentator bij Radio 1 ook. Dag Max, Goedemiddag. Als we Zwarte Pieten, Sjoerds uh, Vreulich zegt net... Uh, uh, de oude media die hebben er veel te veel aandacht aan besteed van tevoren, Jan. En uh, daardoor is het, uh, heeft het zo enorm uit de hand kunnen lopen. Ja, ik vind het een beetje flauw, maar ik ben bang dat ik het nogal, uh, nogal met hem eens ben. Ja, ja <coughs> kijk, wat, wat uh, uh, Bruning, je woordvoerder van de NVA, net zei... dat vind ik toch een beetje... Uh, dat is echt old school... En inderdaad ook een beetje flauw. Dat is die klassieke reflex van de journalist. Die, altijd, die, die is gewend en opgevoed met het idee... Um, ik ben eigenlijk nergens verantwoordelijk voor. Mm -hmm. De andere, de samenleving, ik ben de buitenstaander. Ik doe niet mee. Ik ben uh, alleen maar, ik kijk alleen maar wat er gebeurt. Ja. Maar die Dat tijd is... Dat zeggen ze ook allemaal. <coughs> ik ben gaan kijken wat er gebeurt. Ja, want er was die... een enorme oproep <coughs> en er kon uh, van alle, En het was uh, heel ja. spannend om te zien of er überhaupt ja. mensen naartoe kwamen. Ja, maar er is een belangrijk theorema in de natuurkunde. Het theorema van Heisenberg. De Heisenberg. Kijk, nou krijgen we les. Ja, nee, de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. En die is bijzonder leerzaam in dit verband. Want Heisenberg heeft laten zien, dat is een kerngeleerde, en die keek naar deeltjes... En die, zei, en die ontdekte dat als je naar deeltjes gaat kijken... gaan ze zich anders gedragen dan wanneer je niet had ja, gekeken. Ja, ja. En dat is in, in de samenleving en, en in de relatie tot de, van de media tot de samenleving... natuurlijk meer en meer aan de orde. Het, als je ergens live een verslaggever neerzet... die aan het wachten is of daar op die plek wellicht iets gaat gebeuren... dan gaat daar op die plek... Iets gebeuren. Max, was jij er ook uh, vrijdag? Heb je staan kijken in Haar wat er zou gaan gebeuren? Nee, ik, maar ik heb wel gefascineerd televisie gekeken natuurlijk. Maar heb je overwogen, ik ben journalist, eigenlijk zou ik daar moeten zijn? Nee, maar ik ben gewoon niet zo'n held. Ik heb uh, oh. al, al sinds de damrader van 1969 besloten <lacht> om het op de televisie te volgen... Ja, en daarna ja. natuurlijk een oordeel over te hebben. Maar, maar ze hadden er, er niet moeten de zijn, horen te blijven. Die journalisten hadden er allemaal niet moeten zijn. Nee, ik ben het daar niet mee eens, hoor. Ik sta achter uh, Thomas Bruning. Het is wel degelijk gewoon je taak wat voor gekke dingen er ook gebeuren. Iemand moet de ooggetuigen zijn... We hebben nu uh, meegemaakt dat zich een nieuw verschijnsel voordoet... waar de wetenschap zich later nog wel op zal storten, denk ik. De gelegenheidshooligan. Iemand die eigenlijk helemaal geen hooligan is... maar er gewoon op afkomt als er te keten valt. Ja. Nou ja, iemand moet daar verslag van doen. Al is het maar voor de geschiedschrijving of voor de politie... hoe die er later mee om moeten gaan. En dat zijn dan toch journalisten. Nou, we praten er ja, maar... zo, <coughs> zo okay, uitgebreid over door, al. want het is uh, twee minuten over ja. half één. We gaan even naar de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Naast mij door Almegens. De Vlissingse fosforproducent Termfos heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het gaat al langer niet goed met de fabriek in Zeeland. Afgelopen zomer kreeg het bedrijf opnieuw een boete voor het uitstoten van te veel schadelijke stoffen. En in 2010 kwam Termfos voor het eerst in opspraak. Toen bleek dat de fosforfabriek jarenlang te veel zware metalen had uitgestoten. Sindsdien is er verscherpt toezicht. Pensioenfondsen mogen volgend jaar met een hogere rente rekenen. En met die maatregel van het ministerie van Sociale Zaken... zal de dekkingsgraad van veel fondsen stijgen... waardoor ze minder snel hoeven te korten op de pensioenen. Het ministerie komt daarmee tegemoet aan de kritiek op de huidige regels. Pensioenfondsen wilden een versoepeling... omdat ze door de lage rente veel geld in kas moesten houden. Hier tegenover staat wel dat de fondsen de pensioenleeftijd... sneller verhogen naar 67 jaar. Dat betekent dat werknemers langer zullen sparen voor datzelfde pensioen. En in Griekenland worden vandaag geen nieuwsprogramma's op radio en televisie gemaakt. Morgen verschijnen er geen kranten. Journalisten en redacteuren staken daar uit protest tegen de miljardenbezuinigingen. Woensdag wordt in heel Griekenland gestaakt tegen bezuinigingen van bijna 12 miljard euro. Verwacht wordt dat openbare gebouwen en scholen dicht blijven. En dat het openbaar vervoer dan plat ligt. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt later vanmiddag en vanavond onstuimig met veel wind en ook buien. Op dit moment trekken er ook al een aantal buien over het land... maar het is qua wind nog vrij rustig. Het is nu 12 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt dus vanuit het zuiden het aantal buien toe. Het zijn lokaal stevige buien met daarbij ook kans op onweer en zware windstoten. Ondanks het gure weertype wordt het uiteindelijk 18 graden in het noorden... tot 22 graden in het zuiden. De wind speelt een grote rol dus. Het komt eerst nog uit het zuidoosten en draait later vanmiddag naar zuid. Daarbij trekt de wind aan en wordt matig tot vrij krachtig. Aan de kust krachtig tot hard. En bovendien is de wind ook vlagerig. Vanavond komt de wind op volle kracht en aan zee komt een stormachtige zuidwestenwind te staan. In het binnenland is kans op windstoten, aan de kust is kans op zware windstoten. Pas tegen middernacht wordt het uiteindelijk wat rustiger. Morgen, dinsdag, is het aanzienlijk rustiger ten opzichte van vandaag. Er zijn wolkenvelden, zonnige momenten. Er komen landelijk ook een paar buien voor. Het wordt zo'n 18 graden. ABB Verkeersinformatie. Problemen op de Ringweg Amsterdam. De Ringweg West in de richting van de Koentunnel... is tijdelijk dicht tussen de afrit Geuzenveld en de afrit Westpoort. Een vrachtwagen is daar een bak met puin verloren... en dat ligt dwars over de weg... Verkeer op de ring kan omrijden via de ringweg Oost. Volgt u de borden Amersfoort, Zaandam en u kunt via de A10 naar de A8. Dit is Radio 1. Lunch. Bij de Media Forum, wij aan tafel Jan Kuitenbrouwer en Max van Wezel Wij Zwarte Pieter nog even door over uh, haren wie je zo schuldig aan de rellen. <lacht> uh, dan even door over de rol van de oude media, radio en televisie. Uh, Gelegenheidshooligans, zeg jij, Max van Wezel, die daar uh, naartoe gekomen zijn. Zouden die niet gekomen zijn, Jan Kuitenbrouwer, als het niet op uh, radio en televisie was geweest? Nou, ten eerste is het verschijnsel 'gelegenheidshooligan' niet nieuw. Uh, je hebt hooligans, dat zijn, die zijn zeg maar professionals, die doen het systematisch en die zijn bekend bij de politie. En je hebt mensen daaromheen die veranderen in een hooligan op onder, gegeven, onder bepaalde omstandigheden. Ja. Uh, er werd onder andere gisteren opgeroepen door iemand, uh, ik meen in het journaal, om bijvoorbeeld een soort Twitterpolitie in te stellen... Um, uh, vanwege de, de, de, de, de versterkende invloed... die de social media hier zouden hebben gehad. En Twitterpolitie, soort... dat zijn dan mensen die tweets ja, in de ja, gaten houden... en die eventueel ja, ja. En, laten de, verwijderen? en desnoods verwijderen. Ja? Omdat die dan, uh, kennelijk, op grond van een of ander, uh, uh, uh, uh, zeg maar, uh, uh, aanjagend uh, effect... Maar laten we niet vergeten maar dat deze we dingen... we bij de nieuwe media. We hebben het nou nou over... precies, nee, maar daarom zeg ik het even. Uh, laten we niet vergeten dat deze dingen... voordat Twitter was uitgevonden ook al lang gebeurden. Gewoon met behulp van ouderwetse mobiele telefoons... en zelfs voor de mobiele telefoon ja. gebeurden deze dingen. Dus ik vind het flauw van de traditionele media... om uh, onmiddellijk de oorzaak te gaan zoeken bij <coughs> de social media ja. 2.0. Ja. Want uh, nu puur cijfermatig gezien... en dat hebben diverse deskundigen inmiddels ook... ook uh, <coughs> overtuigend aangetoond, naar mijn idee, of uh, uh, geïllustreerd... zijn formaten gezien kun je met social media in korte tijd... niet dat soort gigantische aantallen hmm. mensen in één klap bereiken. Zoals met de massamedia. Als je de Wereld Draait Door uh, neemt, 1 miljoen kijkers. Ja. In de Wereld Draait Door werd gezegd uh, door Martijn van Nieuwkerk... Um, dit doen wij anders nooit, nee, zonder maar wij schakelen live. nu ja. live op. Moet je eens even realiseren wat voor impact dat heeft. Namelijk dat de wereld draait door, doet iets wat ze nog nooit gedaan hebben. Nou, dan moet er toch wel een kerncentrale uh, op, op, op uh, klappen staan, ergens of iets dergelijks. Dus, dus die uitzonderings. Maar toen waren de jongeren al lang weg? ik denk dat die het niet eens gezien hebben. <laughs> die uitzonderingsfeer die je creëert... kijk. Uh, Max van Wezel zegt, je moet ooggetuigen hebben. Dat is de klassieke journalistieke opvatting ja. bij een oorlog. Moet, er, moeten mensen uh, ja, daarover, uh, verslag daarover, geven? Daarover, Max. Had je niet uh, als, als, als journalist uh, weg kunnen blijven... Totdat er echt wat gebeurde. En dan je ja, als ogenblik. Nou, dat ja, is, al dat de, is mijn argument. argument. Waarom moet je er gaan mag staan? als er nog niet zo'n is even ja, even nee, ja, zeker. Ja, ja, ja. Even ja, ja. maar één argument. Ja, nee, me, nee, ik wil ja, even naar Max. Het is van belang. Het, oh, het. het is van belang om. De, om, om, te, om je moet wel verslag geven. Daar zal ik Max niet op bestrijden. Maar waarom ga je smiddags al roepen: ik ben hier live. Dat is mijn vraag aan Max. Waarom sta je in het 6 jour al te vertellen... ik ben hier, er gebeurt hier niks, er is hier geen feest, maar sta je wel? Dat doen de media echt de hele dag van... ik sta hier, ik hoop dat er wat gebeurt. En waarom doen ze dat? Mevrouw, weet u wat er vandaag gaat gebeuren? Max? Ja, dat is een soort kijk, Ik vind van de oude media... is maar eentje echt heel erg over de schreef gegaan. Dat is een overigens kleine commerciële radiozender... die Slam FM heet. En die hebben de hele week systematisch opgeroepen... ga naar haar, neem je spullen mee... Dat, dat, nee, Max, nu even antwoord op die vraag... waarom moet je daar Twee, van tevoren al als laten het zien eenmaal, dat je er bent? Nee, terwijl er maar, nog niets is. Als het eenmaal op gang is gekomen, als de sneeuwbal eenmaal rolt... als je weet dat er iets gaat gebeuren in haren... of vreedzaam, of helaas wat dan is gebeurd niet zo vreedzaam... helaas voor de middenstand en de buren... Uh, dan vind ik het je taak als journalist om daarbij te zijn. Vanuit ja, wat maar, ik daarnet maar, zei, maar, de maar, nu even, maar, nee, nee, nu maar even zin Nu even afmaken, want daarna is er behoorlijk prudent mee omgegaan. Ik had zelf zaterdag dienst als waar. presentator op Radio 1... Ja. Uh, er kwamen weer allerlei meldingen via Facebook uh, binnen bij het mediacentrum. Uh, ja, over opruimacties. Over, ja, over, ja. Nee, over andere steden waar ook Facebook... Amersfoort werd ik, genoemd. Ja, ik had het, nou, ja, dat mocht we dus niet noemen. Oh, sorry, Jij <laughs> ik noemt nu Amersfoort gezegd, en ja. ik wil het nu wel aanvullen, want het gevaar is gereken. Nee, ik heb het niet ja. gehoord op Radio 1. Uh, zes, zes, goud, ja. Nee, nee, ja, behouden, zeker wel. Nee. Tussen nee. de middag heb ik het gehoord op Radio 1. Valkenswaard werd genoemd, Amersfoort werd genoemd. We hebben daarna een instructie gekregen op Radio 1 om dat niet te doen. Je mocht hoogstens zeggen een stap met een kaarsmarkt. Jan van Diezelfde prudentie, waarom is die dan niet voorafgaand betracht? Want er is geen enkele reden, als jij vindt dat je verslag moet uitbrengen van dat wat er gebeurt... dan is er dus geen enkele reden om dagen van tevoren te gaan zeggen... wij gaan verslag uitbrengen van iets dat wellicht ja. gaat gebeuren. En als ik jou dan vraag waarom doen ze dat, dan nou. zeg jij dat is heigerigheid. Ja, maar dan wil ik graag even iets nader ingaan op die heigerigheid. Nee, dat, wat, wat, wat motiveert die journalisten en die redacties ja, johan, om dat te doen? Maar we zijn toch net weken, we hebben maanden achter de rug van uh, we, uh, we staan in een uh, café waar ze naar de Olympische Spelen gaan kijken. Nee, er gebeurt nog niks in het café, er is nog niemand. Maar straks gaat, er, gaat het feest worden. Uh, we, staan hier, we staan hier bij de verkiezingen, maar er is nog geen kiezer gekomen, maar we staan er toch wel. Dat is niet nieuw. Wat principieel is, is, nieuwers, nee, maar is je, moet zelf, je moet zelf als media geen rol spelen in, in ophitsing. Je moet zelf niet gaan oproepen. Dus je, van, je mag er staan, neem je Koevoet in je backtjes. Naïef om te denken dat je pas oproept als je zegt: Ik roep op. Je kunt nou. ook oproepen zonder die woorden uit te spreken. En dat is wat er nou. continu gebeurt. Ja, en dat is vind inderdaad de, het historische voorbeeld op, van George Freulich. Is inderdaad heel goed. Ik, je zag, er was daar in Kerkrade op die ja. streep ja. Nou. nog nooit iets gebeurd. Nou, de vindt dat. Ik vind eh, dat je, nooit zelf, vind dat je nooit zelf het initiatief mm. moet nemen. Zeker niet als het tot gewelddadigheden kan leiden. Maar als de oorlog is, eenmaal is begonnen, zijn er oorlogsverslaggevers nodig die naar het oorlogsgebied moeten. Zelfs als dat in haar dit dat de binnenlandverslaggeving van de NOS voortaan dezelfde molestverzekeringspremies moet betalen? Die voor ze haar. Bij, die, voor haren, voor dit Net soort evenementen. Zoals bij CNN, voor He, Irak. En dan gaan ze niet meer, want dan wordt het gewoon te duur. Hey, de reactie van de NOS, Marcel Geloof heeft natuurlijk gereageerd over de directeur van het NOS Nieuws. Uh, die zegt dat ze het goed gedaan hebben, dat ze een zakelijke en rustige toon gekozen hebben. Dat er geen extra journaals waren, er was geen hijgere toon. We deden louter verslag. Maar ja, in het NOS-journaal. Tot op, tot op heden ja, in het NOS-journaal. Onder leiding van de, van, van de, de social media-verslaggever daar te plekken. Die heeft de politievakbondman geïnterviewd. Die met de vinger naar de uh, uh, uh, burgemeester. Dat was, dag erna, dat was ja, zaterdag ja, maar goed. Nu We krijgen dus nu het postmortem. En wat blijkt bij de NOS. Uh, de social media hebben het gedaan. Er moet een twitterpolitie komen. En de burgemeester heeft gefaald. Ja. De rol van de media zelf wordt op geen enkele manier aan de dat orde hier, en Dat is ook logisch, dat maar, maar traditioneel. Nee, dat zijn de media, nu een die generatie. De hele generatie. De Mario Mario. Ja, medium, ja de maar, maar de ik vind dat hebben ze In het, in het NOS-journaal. Langzamerhand ook wel eens een item. En vanavond bijvoorbeeld in de Wereld Draai door. Zou ik toch graag een discussie horen. waarin ook dat aspect naar voren komt. En waarin wellicht, zoals NRC Hansblad gisteren zeer terecht deed op zijn eigen werk... misschien ook een, en de hand een beetje in eigen boezem wordt maar, gestoken. Nee, ik, ik wil nu even door naar de nieuwe media. die sociale media. In hoeverre ligt daar de Zwarte Piet? Wat hadden die kunnen doen? Nou, Facebook, als Facebook heeft Facebook iets, iets moeten gespeeld, doen, Dat is duidelijk. Ja, maar daar ja, kun je geen Zwarte via Facebook Vind ik zo. maar had Facebook ook moeten doen? Nee, ik nee, zo nee. Facebook kan het niks woord doen. Media zegt het al, uh, dat betekent middel. Een, een, een media is geen doel op zichzelf, een media is een instrument. Ik bedoel, je kunt een snelweg ook niet kwalijk nemen... als iemand uh, harder dan 130 rijdt of uit de bocht vliegt. Ja. Dat geldt ook voor sociale media als Facebook... Het is een middel. Hoe, hoe een kanaal. Hoe moet Facebook in godsnaam bepalen of uh, iets uh, erop mag staan of ik, niet? Dat is net zoiets als, dan ga je de uh, telefoonlijnen doorknippen. Dus zeggen jullie die al kant bij gaat die discussie uh, op. Dus, dus zeggen jullie moet jullie al dit, je dat, Facebook Facebook dat, dat vind ik schandalig, want dat zijn burgers die met elkaar communiceren. En die moet je, ik bedoel, die worden nu aan allerlei beperkingen onderworpen en wellicht aan een vorm van social media politie en ja. censuur, terwijl de reguliere media uh, uh, uh, uh, uh, hun gang moeten kunnen gaan. Hè? Dat vind ik niet kunstmatig. Nee, ja, totaal zichzelf te raden gaan van wat doe ik? Maar je moet geen Facebook politie krijgen die bijvoorbeeld altijd bij het woord sweet 16 het op zwart zet of ja, voorjaar dat geen hey, op, merken, op ja. haar. En dat moet je En als niet we dan terugkijken, in hoeverre ligt de zwarte Piet bij de politieleiding in het noorden van het land? De burgemeester heeft steeds gezegd: we zijn op alles voorbereid. Nou ja, kijk, ik, ik denk eerlijk gezegd, je bent burgervader van een gemeente als haar en daar gebeurt nooit. Ene uh, zoiets komt op je af. Uh, dan ga je dranghekken plaatsen en dan ga je ME bestellen. Je en dat een soort... vooroordeel tegen haar hoor. Ja, dat, ja, nee, ik, ik ken het, ik ben er nog niet zo lang geleden toevallig Klacht geweest. Het, erop, jongens, het is natuurlijk. Maar er gebeurt natuurlijk nooit iets. Dus ja, om zo'n man die dan, die, zo'n zo gemeentebestuur, die dan denk ik toch de hele week lang als een gek hebben zitten bellen: van jongens, hoe bieden wij dit, het hoofd... Ja. om die de schuld te geven, dat vind ik toch mm -hmm. wel een beetje makkelijk. Ze hadden een veld ingericht. Ze, had, ze hadden volgens mij op basis van een, naar in, nou, inmiddels blijkt alweer enigszins verouderd. Protocol. Want ze hadden dus de, het, het, het, het, het zogenaamde overloopzone hadden ze ingericht. Ja. Ze hadden ME. En ze hadden politie. En ze hadden afzettingen. Dat is uh, dat was tot voor kort hoe men dit deed. Ja. Nu is de volgende uh, opmerking dat je krijgt. Uh, ja, nee, En dan moet je brood en spelen gaan. Uh, want Je moet ze. Je elk, moet een festival organiseren. Je moet een festival organiseren. Ja. Nou, A. Doe dat is op zo'n korte termijn. En B. Dan word je dus ook verantwoordelijk hè, voor al die mensen. Ja. En dan ja. heb jij het straks. Als ja. daar dan iets gebeurt, dan ben je echt verantwoordelijk. Want dan ja. heb jij het georganiseerd. Nou, heb Bronnen Binnen het Korps verklaart uh, gisteren al... dat er uh, al drie weken geleden serieuze aanwijzingen waren... dat de zaak zou escaleren. De Telegraaf schrijft daar vandaag over. Uh, had de politie dan toch niet beter voorbereid kunnen zijn, Max? Nou ja, de politie zal zich het hoofd moeten breken... maar ik denk dat ze dat ook al lang doen nu... over uh, ja, die gelegenheidshooligan. Van kijk, vroeger konden ze die groepen infiltreren. Je wist dat dat waren fans van uh, FC Groningen of uh, AZ... of uh, meestal van ADO Den Haag. Uh, het had een leider, die groep. Uh, die kon je aanspreken als politieagent. En dat is ook gebeurd. Dit zijn dus veel lossere groepen. Die ja. voor een deel gewelddadiger tot stand zijn dan de oude komen. hooligans. Ja. Ja. Ad hoc tot stand komen. Ongrijpbaar zijn voor de politie. En ik, ik, ik denk dat er nog vele politiestudies gaan volgen. Van hoe moet je dat aanpakken? En vraag in de politiek. Want in, in Haaren zelf is al uh, om een spoeddebat gevraagd. He, door twee partijen in de gemeenteraad. Dus... Ja, maar daar gebeurt. Nee, ja. Als er nou dat... ooit een aanleiding was om in Haaren een ja. spoeddebat te houden. En dan denk die, ik, als... denk dat alle, ik denk dat alle satellietwagens <laughs> dan opnieuw in Haaren staan. om daar een spoeddebat in de gemeenteraad. De gemeenteraad. De ik wil flitsen. Tot slot, tot slot uh, CNN gebruikt het dagboek van uh, de, de gesneuvelde ambassadeur... van Amerika in, in Libië, Stevens. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft CNN het dagboek meegenomen... van de plek in Benghazi waar de ambassadeur uh, gedood werd. Jan Kuiterbrouwer, mag CNN daar gebruik van maken? Niet, niet, zonder, ja, nee, niet zonder toestemming van de familie. Vind, nee, vind ik niet. Ik niet. Dat is puur privé. Het kan ook wel... De, de vraag is, nu is, was het het blog... Het log van de ambassade, of was het zijn persoonlijke, persoonlijke, persoonlijke ja, dagboek? Zijn persoonlijke dagboek, begrijp ik. Ik kom daar niet helemaal uit. Ik Elf heb pagina's het... uit zijn persoonlijke dagboek. Ja, ja in dat oh, geval, kijk, als het, een, als het een, een, een ambassade log is, is het nog wat anders. Uh, maar dan vind ik dat nou, echt off limits. Echt ik off limits. Vind dat is ongeveer de methode waarvoor News of the World en zo in Engeland is opgeheven, hoor. Dit, ja. dit doe je niet. Je schendt op deze manier niet de privacy. Maar, ja. Zeker niet van iemand die. Maar misschien op zo'n zegt dat overleden is. De nieuwswaarde gaat boven Nee, dat, dat vind, vind ik echt niet. Maar, een dagboek is ongeveer het enige intieme wat er in deze wereld nog bestaat. Respecteer dat alsjeblieft. Ik vind het echt, echt paniekvoetbal van CNN dat ze dat doen. En echt onbeschoft ook. Ja, had niet mogen gebeuren. Nee. Nee. Uh, CNN vraagt zich af waarom Buitenlandse Zaken de boodschapper aanvalt. Is dat dan nog een terechte vraag? Ja, dat is de. De standaardreflex op zo'n moment: van don't kill the messenger, maar. Want de messenger. Nee, maar dat, dan zijn we weer terug bij het begin van ja. ons gesprek eigenlijk. Het is de klassieke reflex van journalisten om, als ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. om te zeggen: I'm only the messenger, mm -hmm. ik ben alleen maar de boodschapper. en uh, ik, ik, ik, ik, heb geen, ik draag geen verantwoordelijkheid. Ja, maar nou, is dat is de boodschapper mag dat niet. Kun je hoogstens van zeggen: het was wat hyperig en heigerig. Dit is gewoon diefstal. Dit is diefstal van privébezit, zo'n dagboek. Dus dat, dat vind dat... ik veel erger. Maar als dat. het als het nou heel belangrijk nieuws is. Nee. Dan moet je toch de privacy, dan vraag je de familie en dan overtuig je de familie. En dan ga je desnoods elke avond voor de deur van de weduwe staan om haar toch te overtuigen. Maar je vraagt die toestemming, anders beheers je je vak niet. Zelfs als je CNN heet. Vraag jij altijd overal toestemming voor, Max? Je, het, de kunst van dat vak is zo lang doorzeuren en zo lang blijven bellen en brieven sturen en mag het toch niet tot iemand toestemming geeft. Maar dan moet echt, ja, ik bedoel, als je een terroristische massamoord op het uh, spoor bent dan mag je die wetten breken, maar daar moet er wel een aanleiding voor zijn. Normaal is je werk gewoon fatsoenlijk mensen overtuigen dat ze meewerken. En niet stelen. Nooit. Maar, maar. Nooit. Helder. Max van Wezel, Jan Kuijtenbrouwer, hartelijk dank voor deze mooie discussie. En straks in Stand.nl praten we uitgebreid door over dat wat er in haar... En ja, sorry Jan, we gaan het er toch nog even over hebben in ja, ja, het is onvermijdelijk. Ja. Het is, uh... Moeten we het niet doen dan? Nou ja, het is nu gebeurd. Nu, nu, moeten, we ook, nu moeten we de beker tot de bodem leeg drinken, vrees okay. ik. Nou, gaan we doen straks uh, om half twee. Ik heb even op de... om de gouda te gaan maken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik heb geen plaats gehoord. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. En dan de Nationale Nieuwsquiz. En daar gaan we op zoek naar de Nieuwskenner van deze week. We spelen hem vandaag met Rienus de Groot uit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom. Dank u. Als het u lukt om Nieuwskenner van de Week te worden, dan wint u 300 euro. Ik zag u net nog even flinken met de kranten van vandaag in de weer. Hè? Ja, nog even wat te checken, hè. zo ja? hier en daar. En kijken of ik het aanvullend kon vinden, maar... Op een gegeven moment zie ik je helemaal vol. Wat dus, heeft u nog gezocht dan? Welk onderwerp? Ah, dat ga ik u niet vertellen. Ik ja, ben ik heel benieuwd. Verwocht u mij nou, niet zo... de, vragen, ja. de vragen zijn klaar, dus daar kan ja. ik niks meer over ja, ik, heb geen, ik heb geen specifiek nee, onderwerp onder. Gewoon onder. de hele krant van a ja. Lekker helemaal gespeld. Ja. Goed, in de eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt, zoals u weet... de nieuwsfactor die u nodig heeft voor de tweede ronde. Zullen we dan de eerste ronde maar induiken? Prima. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Het had een feestje moeten worden. Ik vind het eigenlijk best wel leuk dat er eens een keer wat gebeurt hier. En ineens is het geen feest meer in Hagen. Hier is geen happening, hier is geen feest. Er was geen muziek, je kon nergens heen. Het lijkt erop dat alles wat voor de voeten van de railschoppers kwam kapot moest. Zo eindelijk we aan een Facebook party. Nederland waren een Facebook feestje. Vonden we zeer bedreigd. De buitenkant, alle ramen zijn kapot. 200 agenten die durfden niks te doen. In de rellen eindigde. Ja, dat gaat natuurlijk over de Rellen in Haren van afgelopen vrijdag. Ja. Heeft u ongetwijfeld iets van meegekregen? Ja, een beetje. Ja, ja dat kan ja. natuurlijk niet De burgemeester van Haren vond dat zijn gemeente geen blaam trof. Vraag 1 is: hoe heet de burgemeester van Haren? Die heet uh, Bats. Rob Bats, dat is goed. Bats, ja. Ik zei het al, de Haarse gemeenteraad weer een spoeddebat met de burgemeester over zijn optreden bij de rellen van afgelopen vrijdag, avond en nacht. Vraag 2. Het feest dat op Facebook was aangekondigd heette Project X of Project X Haren. Een dag later werd er ook weer via Facebook opgeroepen om naar Haren te komen. Dit keer om de troep op te ruimen. Dat project had ook een naam. Hoe heette dat? Uh, pas. Dat weet ik niet. Dat was de Project Clean X. Ah. Initiatief van drie Groningse studenten om met een, uh, met een bezem en een vuilniszak om 12 uur middags ja, naar haren te komen. Ja. Maar uit de berichten zaterdag begreep ik dat Haren toen alweer uh, zo goed als opgeruimd was op uh, een hele hoop uh, gebroken ruiten na. Vraag 3: ik uh, lees een kop voor uit een krant. Waar gaat die kop? Over? U krijgt uh, drie mogelijke antwoorden te horen. De kop is: wij zijn niet gemaakt voor conflict. Gaat dat over 1. Rutte en Samson, die benadrukken maar waar is dat ze samen uit de formatie willen komen. 2. Ajax-trainer Frank de Boer heeft kritiek op zijn elftal na het gelijkspel tegen ADO Den Haag. Of 3. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu vindt dat de wereld te veel geld uitgeeft aan wapens. Dat, dat laatste. Dat laatste? Ja, zeker weten. Ja. Antwoord 3 is ja. goed. Dat was een kop in de Volkskrant. Desmond Tutu brengt ons land een bezoek op dit moment. en. Uh, Gisteren was hij bij een voetbalwedstrijd... waar hij werd benoemd tot erelid van de thuisspelende club. Vraag 4 is, welke club is dat? Dat was FC Twente. Ja, helemaal goed. Hij was daar om aandacht te vragen voor het Medical Knowledge Institute, het MKI. Organisatie die je nou streeft de leefomstandigheden... in de Zuid-Afrikaanse townships te verbeteren. En voor die gelegenheid speelde Twente met de afkorting MKI op het shirt. Dat zelf ook een rood Twente-shirt aan, hè, onder zijn jas. Het racht toch een beetje raar uit. Toetoe die dan zijn jas zo open trekt en weer dicht. dichtdeekt. Ja, we het dansje was fantastisch ja. op het voetbalveld. Ja. Ja. Uh, drie punten tot nu toe. Uh, gaan we naar vraag vijf. We laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Ja, je doet het dan uh, op zo'n dag natuurlijk voor jezelf. Maar ook voor het team. Maar uh, ook voor alle toeschouwers en ook voor Nederland. Dus uh, dat is wel geweldig. Dat is volgens mij Marianne Vos, ja, de dat dat eerste titel. Ik kwam met zo'n knikje van, nou, ja. dat weet ik <laughs> echt wel hoor. Ja, Marianne Vos werd afgelopen zaterdag voor de tweede keer ja. in haar carrière... wereldkampioen op de weg. Twee demarrages op de Kouwberg waren daarvoor genoeg. Mooi beeld dat ze met die vlag boven de hoofd ja. over de streep ging. Want ze had zoveel voorsprong dat ze die vlag kon aanpakken uit het publiek. Vraag 6. wie werd gisteren wereldkampioen bij de Mannen? Dat was uh, Philippe Gilbert. Ja, de Belg die plaatste ja. zich... Uh, uh, plaats bij de laatste beklimming van de Kouwberg een demarrage. Uh, het van Hagen werd tweede. Alejandro Valverde uit Spanje pakte het brons. En Lars Boom, beste Nederlander, met een vijfde plek. Ja. Gaan we naar vraag 7. Dan krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen... want maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is daarbij, wat bedoelen we? En als u het antwoord denkt te weten, zegt dan stop. Maar u mag maar één keer gokken. Daarna is het echt afgelopen... Uh, hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. Gaat-ie? 4. Ik ben er ook voor dorpsbewoners. 3. Ik ben nu weer helemaal van deze moderne tijd. 2. Op mijn eerste echte dag trok ik 4500 bezoekers. Het Stedelijk Museum. Ja, stop. Stedelijk Museum is het goede antwoord. Klopt helemaal. Uh, voor één punt was er nog geweest. Zaterdag werd ik feestelijk geopend door Koningin Beatrix. Stedelijk. Klopt. Uh, even kijken, dan hebben we zeven punten bij elkaar. Dat is de nieuwsfactor, uh, staat dus op zeven. Daar gaan we straks mee vermenigvuldigen in de volgende ronde... als de vragen uit het nieuwskanon op je afgeruurd worden. Blijf lekker zitten. Okay.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 Er is hier geen feestje, maar als er toch mensen komen... dan zijn we daar goed op voorbereid, waren de woorden van burgemeester Bats van Haren. Maar de chaos die vrijdag ontstond is ongekend. De chaos in Haren was te voorkomen geweest. Het is dus de stelling waarop u kunt reageren. Bent u het daarmee eens of eens. Sms staat naar 7070. 70, dus 7070 70 kost 50 cent. Gratis bellen kan naar nummer 0800-1101. Of u kunt stemmen via de website stand.nl... of twitteren met hekje standpunt. En te gast straks na half twee in stand.nl... Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66... en voormalig korpschef en burgemeester. Bij mij aan de tafel is Rienus de Groot... gaat de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz spelen. De nieuwsfactor is vastgesteld op zeven... Dat uh, is belangrijk voor deze ronde. U krijgt nu precies 90 seconden de tijd om uh, de vragen te beantwoorden... die op u afgevuurd worden. Weet u het niet, roept dan pas. Hè. Dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Bent u zover? De Nationale Nieuwswist. Welke raad vindt dat de vergoedingen in de zorg op de schop moeten? Sociaal-economische raad. Is goed. In welke plaats werd gisteren een bom uit de Wereldoorlog 2... tot ontploffing gebracht? Nee, verdal. Wat voor soort winkels haalde het afgelopen half jaar... een omzetstijging van 15 Internetwinkels. Volgens het Duitse blad Der Spiegel is het tekort van welk land groter dan verwacht? Griekenland. Helemaal goed. Welk land heeft in een referendum tegen een algeheel rookverbod... in openbare gelegenheden en de horeca gestemd? Zwitserland. Zeker. Bij grote verkeerscontrole op welke snelweg? In de, de Belastingdienst dit weekend bijna 40.000 euro. Gokje A27? Nee, de A50. Oh. Welke Formule 1-coureur is winnaar geworden van de Grote Prijs van Singapore? Sebastian Vettel. Helemaal goed. Iran beschuldigt welk Duits bedrijf van sabotage met installaties voor het Iraanse nucleaire programma? Weet niet, pas. Siemens. Wat was de uitslag van de topper PSV Feyenoord? 3-0. Ja. Zo'n 4500 motorrijders, hoofdzakelijk uit Nederland, betoogden zaterdag in welke stad tegen een geplande Europese APK-plicht voor motoren? Pas. Brussel. Hoe heet het internationaal filmfestival in Zeeland... dat dit weekend ruim 45.000 bezoekers trok? Pas. Film by the Sea. Welk Amsterdams museum is gisteren gesloten... voor een zeven maanden durende renovatie? Het, uh, het Van Gogh Museum. Het Van Gogh Museum. Hoe heet het grootste bierfeest ter wereld... dat dit weekend 850.000 bezoekers trok? Geen idee. Het Oktoberfest. De presidenten van Soudaan en welk ander land... kwamen gisteren bij elkaar om te praten... over de conflicten tussen beide landen? Kenia. Nee, Zuid-Soudaan. Ik ben eraan begonnen, dus ik mag hem afmaken. Een Nederlands visserschip is gisteravond op de Noordzee waar tegenaan gebotst? Pas. Jammer. Nee, niet tegen een pas. Het nee, nee. was tegen een boorplatform. Ah. Zonde. Uh, dan tellen we acht punten. Keer die zeven van de nieuwsfactor. Dat levert een stand van 56 punten op. Nou, als eerste stand van de week is dat helemaal niet verkeerd. Ja, het kan beter. Maar, het kan eh, altijd beter. Het is echt Komend... wel een... Uh... Komende kandidaten kunnen proberen daar overheen te gaan, kunnen zich aanmelden. Uh, via onze website ga daar eventjes kijken. Dan kun je de quiz ook spelen. Oh. En u krijgt van ons mee uh, de toegangskaarten voor de en Geluid Experience hier op het Mediapark en de exclusieve lunchradio. Ik heb het een leuke ervaring gevonden. Prachtig dank voor het meedoen en een mooie maandag verder. En gelijk, bedankt. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.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 Argos bestaat 20 jaar. Een affaire naar mijn enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Die over knuffelpingwin Pinky. De politie in Assen heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan... voor een verloren knuffel. De zaak Lancé. Ja, maar was het nou meneer Van Capelle? Ja, maar dat is of toch ja. niet van belang? Jawel. Of die over de Nederlandse betrokkenheid bij atoomspion Kaan. Geef ons alle informatie.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 Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Dit is Radio 1.